Franciscus. En weet ge wat ik u toewens? Gij zijt Franciscaan. Wel nu, ik wens u toe dat ge altijd zult bedenken Mijn vader Franciscus voelde zich niet waardig te worden wat ik ben. Dus, dat ge altijd beseffen zult de grootheid van uw waardigheid maar ook uw eigen kleinheid. Opdat het gevoel van kleinheid en van zwakheid een middel worden voor uw apostolaat om altijd, vooral in de biechtstoel, medelijden te hebben met een zwakke evenmens. En opdat dit gevoel van kleinheid mede mag zijn een beroep op gods kracht en bijstand om altijd naar de grootheid van uw heilige roepen te leven. A. Deze platen zijn opgenomen woensdag 14 april 1937 door de technische handelsonderneming K.L. van Achthoven, disco Klankopnamen, Krijs 179 Amsterdam Dames en heren, de eerste plaat bevat een predicatie van pastoor Duimel op de avond van zijn zilverpriesterfeest dat gegeven werd op zondag 17 augustus 1930. Daarna volgt een predicatie door genoemde pastoor Gehouden op eerste paasdag van het jaar 1937, bij gelegenheid van een eerste plechtige heiligenis van een zoon der parochie, Pater Adelphus van Leeuwen, Franciscaan. Einde. En nu is het afgelopen. Ja. Wij gaan nu sluiten, dames en heren.